Verslaping. Sommige roken En uh, sommige kopen cd's En ik uh, heb gisteren een nieuw cd gekocht Jamie Lydell En het uh, album heet Jim uit 2008 En dit was uh, Wait For Me en uh, ja, goedemiddag en welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 2 april alweer, 2011. April. En kijk eens naar buiten, wat een, wat een mooi weer. Hè? Wat een mooi vandaag. weer. In ieder geval, het bord of gevoel is weer begonnen hier op CfM's antwoord op jouw zaterdagmiddag avond. Ja Rudy, wat gaan we doen vandaag in deze Entertainment for You? Nou ja, ik wil het sowieso even hebben over Frank Daan. Hij heeft natuurlijk een ja. uh, sextape uh, uitgebracht. <laughs> maar er, het is toch anders gelopen en het heeft iets te maken met 1 april. Misschien zeg ik ja. wel iets te veel. Maar daar komen we even op terug. En we hebben een fragment gevonden waar hij uh, tekst en uitleg geeft. Ik wil het ook sowieso hebben even over de beste zangers van Nederland. Ja. Want er komen best wel leuke dingen uit. Waaronder uh, Anita en mij en Lange Frans. Die een uh, Why Tell Me een, Why remix. En Clarence uh, Grace hè. Ja, dat wou die, ik ook zeggen. Met afscheid van uh, uh, Volumia. Ja. Ook uh, ja, misschien wel even leuk om over Johan Cruijff Iedereen heeft het over Ajax, maar over zijn reactie nadat al het bestuur is opgestapt. Ja. Apart. Die komt ook sowieso later. En natuurlijk uh, Popster Henry. Hè? Ja. En om niet te vergeten wil ik uh, natuurlijk met de luisteraars ook de top 10 1 april grappen met u doornemen. Want uh, ja, in elk dorpje, elk stadje is wel een grote 1 april grap uitgehaald. Zo ook hier in Zandvoort. Nu komt Hertog Gulas bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ophalen. Ja. Nou, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben, want er zijn behoorlijk veel grappen in Nederland uitgehaald. En uh, ja, sowieso staat uh, het Jeugdjournaal op een, op een best wel hoge plek, heb ik okay. begrepen. Dus dat gaan we zo meteen allemaal met u doornemen. En, uh, ja, en verder gaan we er gewoon lekker veel muziek draaien. En uh, veel weetjes in ieder geval deze entertainment u. Ja, zeker weten. Goedemiddag, je luistert naar N.T. View 2 april dus. Het is 10 over 5 en de zon schijnt buiten en het wordt een heerlijke uitzending als zeg ik het zelf. En we gaan verder natuurlijk met muziek. En wil jij het horen? Bel dan even naar de studio. 023 573 1969. Dat 023 573 1969. En wacht, en nu eventjes. Lenny Kravitz.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 Stil en uh, Plage en Dat is een uh, Engelse en, uh, Engels slash Spaanse band Begonnen in 2007 En die brachten in 2010 hun debuut Of uh, tenminste hun album Star of Love uit En eindelijk gaan ze een beetje doorbreken hier in Nederland Met uh, deze single die staat dus ook op dat album En dat is Plaats. Zometeen gaan we het even hebben over Frank Dane Over die sextape Maar nu eerst Bluff ...blijft toch een topband, hè? Bluff en uh, Maan en Sterren... die staat op het nieuwe album... ...Alles Blijft Anders... En u luistert nog steeds naar Entertainment for You op deze zonnige zaterdagmiddag slash avond. En uh, ja, zoals uh, ik vorige keer al zei, heeft Rens Hensen een uh, nieuwe plaat opgenomen. En uh, daarbij hoort ook een fantastische mooie videoclip. Maar we hebben hem zelf eventjes gewoon aan de telefoon. Goedemiddag Rens, hoe is het met je? Uh, goedemiddag Roy, ja prima. Ja, ja. Ja, een tijdje geleden heb je hier in Zandvoort opgetreden tijdens de Talenten. Jacht -talenten. He? in uh, Danzee de en nou, Dan ben je best op ver gekomen, toch? Ja, dat was, uh, ja, was een leuke ervaring, ik had de uh, eerste voorronde gewonnen en uiteindelijk in de finale en uh, ja, goed, uh, uiteindelijk ook een uh, mooie, mooie avond beleefd goede reacties had. Maar uiteindelijk heeft er toch iemand anders gewonnen. Maar, maar het heb het net niet drukken, toch? Nee, zeker niet. Ja, en nu uh, is het zover. Je hebt een uh, officiële single uitgebracht. En, uh, en daarbij ook een heel mooie videoclip. Kun je daar wat over vertellen? Uh, ja, ik heb een uh, videoclip uh, en een nieuwe song. Het is dus al zijn de single uitgebracht, Memory Lane. En... Uh... Ja, dat, uh, ik, hoop, ik krijg er al veel goede reacties op en ik hoop uh, dat er al meer uh, leuke reacties op, uh, op, op komen. Ja, want um, ja, je bent al een tijdje bezig in de muziekbusiness, eh, druk aan het schrijven en uh, aan het opnemen. Uh -huh. En uh, ja, het gaat, gewoon, uh, heel, uh, het gaat gewoon goed met je. Hè? En, uh, ja, en, uh, ja, want uh, hoe is de videoclip uh, opgenomen? Want je zit in een auto en die rijdt alleen maar hè? Ja, het, ja, goed, het, het lied is eigenlijk, ja, Memory Lane is eigenlijk een uh, melancholische song over een verloren liefde. En, uh, ja, dat houdt ook eigenlijk in dat het dus eigenlijk door een stad of straat, dus, waar wel, welke onderdeel uitmaakt van een stad, uh, rijdt. En, uh, ja, daar komen steeds uh, her, bepaalde herinneringen, herinneringen in terug. En, uh, ja, dat is eigenlijk te zien en, en te horen in, uh, in de song en in de clip. Ja, ten, het, uh, de... De Productie van deze clip heb je zelf uh, bedacht, hè? Ja, we hebben samen met een uh, met mijn collega uh, bedacht en uh, met mijn kompioen om zo maar te zeggen, Martijn Kerkos. Ja. Wat uh, een studio heeft in Oosterhoud, Triple Moon. En uh, wij hebben hem zelf geproduceerd en uh, ja, het camerawerk hebben we overgedragen aan uh, Maurice Steenbergen. Nou, heel erg uh, leuk dat het zo goed uh, met je gaat. Als mensen deze single uh, willen downloaden, waar kunnen ze terecht? Uh, Kunnen ze terecht op mijn huis uh, mijn of uh, via uh, Google uh, Legal download. Oké, in ieder geval, wat is je huis verteld eventjes? Uh, mijn huis is gewoon uh, ja, te vinden op uh, Rens Hensen lekker zoeken op Rens Hensen en dan komt het uh, helemaal goed. Dan komt het helemaal goed. Ja. Oké, okay. hey Rens, um, zit er, ben je al druk weer voor iets nieuws aan te schrijven of uh, ga je eerst deze lekker promoten en dan uh, ga je het allemaal ja. wel zien? Ja, we We zijn nu bezig om uh, eerst deze single en uh, video te promoten. Daarnaast ja. zijn we bezig om een uh, tweede um, toe te werken naar een tweede album. Ik heb hier in 2009 heb ik een uh, allemaal uitgedraagd Time for Letting Go welke ook te downloaden is ook op, uh, op Legal Download uh, Net zoals ik zei zijn we dus bezig aan het tweede album uh, daar komt ook Memory Lane op te staan en uh, nog een viertal andere songs daar zijn we druk mee doende en uh, zodra ik daar uh, meer informatie over heb laat ik jullie uiteraard weten nou helemaal super nou geniet van deze zonnige dag nog Zal ik doen? en uh, wij gaan natuurlijk even draaien kunnen okay. we maar aan? Bij deze dan Rens Hansen met Memory Lane. Still in my head, but out of my hands. Since you ran away, I don't see a chance to release this mind. After all. Drive away from the street of tears Inside my head there is a silent voice It's telling me that I will have a choice Drive away far from this rain drive away from memory lane I never find the sunshine I'm following this rain still driving down memory lane I see your face on a thousand women in this town and everywhere ...Nighton en daarvoor de nieuwe single van um, Rens Hensen. Ja. Leuke, ja. leuke plaat. Een beetje, een beetje langzaam, een beetje in de wind. Een beetje... Ik vond het... De, deprie. Ja, dat ook wel. De, als, dus als ik, ik eerlijk ben, depris, wel. Maar ook het is niet echt naar de zomer toe. Het is meer een plaat voor in de winter, als zeg ik het eerlijk. Hé, hey, het volgende. Frank Dane. Nou, ja. iedereen heeft het waarschijnlijk wel gehoord. Die uh, sextape. Ja. Nou ja, uiteindelijk uh, bleek het niet waar te zijn. En uh, is het een 1 april grap. <laughs> dus iedereen hij heeft het maar aan vier mensen verteld. Maar we hebben een fragment gevonden waar hij dat uh, allemaal gaat uitleggen. Ik heb een filmpje om te maken. In oktober kwam het idee en toen hebben wij en Ad, de porno koningen uit Haarlem hebben we benaderd en uh, toen hebben we dat in december opgenomen met uh, twee acteurs en uh, we hebben drie keer geoefend en in één keer opgenomen en uh, toen heb ik al die tijd dat in mijn telefoon gehad. Ik dacht wanneer ga ik er wat mee doen en 1 april leek me wel een uh, goede dag. Ik dacht uh, wat zou het leuk zijn als je, als je mensen kan laten twijfelen. Je ziet niks maar je denkt dat ik het ben en uh, ik wilde ook eigenlijk proberen om alle dishhockeys Nederland een beetje nerveus te maken, weet je wel, de dagen vooraf van, zou het misschien een filmpje van mij zijn? En volgens mij is het wel redelijk geslaagd. Frank dane Dietje, DJ dus bij ja. 3FM. En hij heeft dat maar aan vier mensen verteld, hè? Knap. En niet eens aan 3FM. Helemaal Collega's. niemand. Helemaal niemand. Misschien vier mensen. Ik heb het uiteindelijk mijn ouders ook verteld, want... Uh... Ja, mijn vader is ook al 70. Die wil je ook niet voor de televisie met uh, een hartstilstand zien. Dus daar heb ik het wel verteld. Uh, vier mensen BNN wist het niet, 3FM wist het niet. Helemaal uh, uh, niemand. Dus uh, nou, ik denk dat het, dat het wel een gedeelte van het succes is geweest. Dat niemand het wist. Het lijkt gewoon echt. Ja, het is, wel, het is wel heel erg leuk gedaan. En het is zelfs zo dat hij vorige week zijn show, uh, show niet eens had gedaan. Dus iedereen geloofde het natuurlijk. Ja, in ieder geval dit filmpje kwam bij Telegraaf.nl vandaan. Ja, daar dat, staat het uh, filmpje. Je en je melden. kan even checken, want er staan ook de beelden hoe het is gedaan. En dan Telegraaf.nl en geheim sekstape. Frank Dane onthuld. En Let Me Entertain You Bij ZFM, je luistert naar uh, Entertainment For You Ja, en we hadden het u beloofd De top 10 De grote Nederlandse 1 april grappen, het zijn er wel een paar Hele leuke hoor Rudy Het zijn weer een paar leuke ja, zeker ja. weten Nou ja, laten we beginnen met de, de nummer 10 Goekelen maakt de roodharige slimmer nou ja, in de categorie doelloze weetjes komt het computeridee met het artikelen Google uh, Googlen, uh, maakt roodharigen slimmer. We hebben al veel, heel wat onderzoeken over Google en invloed over onze hersenen voorbij zien komen. Maar van de claim die Anders Locking Massahaar van Akersberg Universiteit kijken wij toch wel heel erg op. Hij is leuk, hij is leuk. En er was er nog eentje over Google. Ja, nee, ja, nog eentje over Google. Google is uh, goed bezig. In de categorie nerdgrappen weet Hype.nl dat het uh, zoek algoritme van Google deels is vrijgegeven. Het misschien wel het beste bewaarde geheim van de wereld naar de formule van Coca-Cola. Het zoekalgoritme van de zoekmachine Google. Maar dat is niet langer zo, want vanochtend publiceerde Google een lang pdf-document waarin precies dat uitgelegd hoe zoekalgoritme werkt. Ik heb geen idee wat dat is ook. Hé, hey, hey, deze is ook leuk. Specia Speciale RTL-kentekens Ook de medewerkers van RTL kregen wat te maken met de 1 april grappen RTL Nederland kondigde aan in een e-mail aan de uh, Dat er speciale kentekens komen voor RTL-medewerkers Nou, dat is toch heel uh, grappig en uh, ja, ze, ze zijn er allemaal ingetuind in ieder geval. En dan had je bijvoorbeeld voor uh, RTL 5 medewerkers uh, 99-RTL-5. Of uh, voor uh, RTL 7 medewerkers 00-RTL-5 streepje 7. Nou, daar da da trapte hun in. Nou, Wel grappig. Zullen we nog eentje doen? Nog eentje dan. Uh, dat is uh, de nummer even kijken. 10, 9, 8, 7. De nummer 7 in de top 10. Verliefde mensen worden vaker gestoken. Oh. Ze kunnen beter uh, ja, extra vullen met date insmeren. Want er is gebleken dat de Aziatische tijgermug zich extra tot een aangetrekken voelt. Een verliefd persoon wordt zelfs tot 4 keer vaker gestoken dan iemand voor, zonder deze gevoelens. Dit lijkt de onder waarop a ah, communes op 1 april aan de UMC Utrecht uh, promoveert. <laughs> oh, ja. Nou ja, dat is dus uh, nummer 7. Zometeen gaan we nog, uh, ja, nog veel meer, uh, tenminste de rest van de top 10 doen. En er staan nog een paar hele leuke ja, tussen, Ja, in ieder geval eentje over wc-papier. Ja, dat komt Hello. later. Hallo, dit is Jackie. Okay. Misschien is tijd voor een beetje muziek. Yeah? Ja, dankjewel, yeah? ja. Is niet normaal so zo even praten, hè. Huh? Muziek. Oh, ja. Yeah. te geef circuit strand op de is echt een leuk liedje hoor, Ja, leuk hè? Ja. Patrick van uh, Kessel was dat. Yes. Paro aan de zee. En het gaat natuurlijk over Zandvoort. Ja. Want dat ja, zijn wij, hè? Parel aan de zee. Ja, zeker weten. Hey, het volgende: het programma Beste Zangers van Nederland. Elke succes. zaterdagavond uitgezonden. Is wel een heel groot succes. Want uh, verschillende. Nou, ik, voor de mensen die het programma niet kenden: er zijn verschillende artiesten die aan meedoen. Waaronder Anita Meijer, Lange Frans. Uh, George Baker, Glennys Grace, doen allemaal mee. En de um, uh, Elke. Ja, hoe kan ik het beste uitleggen? Elke uitzending staat een artiest centraal En ja, ja. de andere artiesten die gaan in een liedje Van, van die, elkaar zingen van, elkaar, ja, van, van die artiesten waar die ja, Centraal staat Ja moeilijk, ja. blijf moeilijk Gaan die zingen dus En dat gebeurt um, afgelopen zaterdag was het Volgens mij Alexander Bourjonier Dus mensen gingen van hem een liedje zingen Dat de tweede, want Glennis Aquarius heeft daar een heel mooi nummer van geschreven Maar Anita Meijer was laatst um, Ja was aan de beurt Ja maar Rudy ja. Wacht even hoor. Oh hij staat niet aan jammer wat wij doen. Nee, laat maar. Maar in ieder geval. En Anita Meijer is natuurlijk bekend van Why tell me, why tell ja. me, why? En Lange Frans heeft daar een remix gemaakt samen met Anita Meijer. En die is nu zelfs op single uitgebracht. Ja, Ik nou, ben, ben benieuwd. Komt ja. When I was young I felt the need of learning, learning. Love I was told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 Je bent jong en naïef met de wereld te leren. Spons klaar man absorberen. Papa is er om je brood te smeren. Mama, engel, vleugels, veren. Proef voelen, uitproberen. Vallen, kus je nog een keer. En het avontuur dat je gaat beleven. Wout bij op een te weten, maar de komt op een en draaien om Trek de mama en je vraagt waarom. Is het vast bij de buren groener En wil het meisje op mijn me plas niet zoenen? Me. Je kan niet eten van liefde en mensen, zijn redden niet de boel bedriegen. Vertraen maar niet blind op het goede, wat de pijn aan mijn spits op de hoede. Me. Soms is de waarheid kloten, maar de vraag wordt alleen maar groter. Het klinkt misschien wat stom, maar je wil niet altijd weten. Waarom? Dus zeggen we. ...vanavond om half negen op Nederland 1 is dus het programma te zien. De beste zangers van Nederland. En uh, Anita Meijer is vanavond de hoofdgast en uh, zinger... ...Sander de Pusinier, Lange Frans, Walter Cruz, Glennis Grace... ...Peter Koelewijn, George Baker en Doe. Iets van haar repertoire... En het um, dus tweede uur gaan we iets horen van, laten horen van Glennis Grace En die zong afscheid van Volumia. En het was zelfs zo goed dat het de nummer 1 positie in Nederland bereikte. Dus dat het tweede uur. En uh, zometeen nog een primeur, maar dat ja, een zandvoorts terug. primeurtje. Een zandvoorts primeurtje. Dus blijven zeker luisteren en natuurlijk ook voor de muziek. En deze is ook goed. Nieuwe muziek, dit is Kensington, een uh, Nederlands beetje. En dit is Let Go op CFM. All our time we spend together. Then we lose our minds, we're wasting time again You will never get it, I will never get it going Van zeer